12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, Mladic weggestuurd uit de rechtszaal. Ziekenhuizen gaan zich specialiseren. En buurtbewoners Museumplein geven burgemeester een zwart boek. Eerst is het op veel plaatsen nog bewolkt en droog. Vanmiddag breekt dan in het westen en zuiden de zon door. Dan wordt het 20 tot 22 graden. In het noordoosten blijft het overwegend bewolkt bij hooguit 17 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden met maxima in het binnenland rond 25 graden. Hij kwam dus toch bij het Joegoslavië-tribunaal, Radko Mladic. Maar hij was ook snel weer weg. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, Matthijs Mladic werd verwijderd uit de zaal. Wat gebeurde er? En Mladic maakte er een toneelstuk van. Het begon er al mee dat hij niet wilde opstaan voor de rechters en dat hij zijn pet niet wilde afzetten. En de rechter moest de beveiliging vragen om die pet af te nemen. Kan Mr. Mladic take cap? Thank you very much. Hij wilde ook zijn koptelefoon niet opzetten, zodat hij de tolk niet zou horen. Hij keek de rechters niet aan. Hij zat half gedraaid voortdurend naar de publieke tribune te kijken... achter het glas, in plaats van naar de rechtbank. Hij zat te staren naar de moeders van Srebrenica, de slachtoffers. En hij zat te flirten met vrouwelijke verslaggevers. So would you please focus your attention on the chamber... and not communicate with the public gallery? En nam ook steeds ongevraagd het woord om een tirade af te steken. De rechter moest hem steeds tot stilte manen. Dat escaleerde toen de rechtbankvoorzitter de aanklacht wilde voorlezen. En na een paar waarschuwingen werd Nadic uiteindelijk de zaal uitgezet. Mr. Mr. Mr. Mladic. Mr. Mladic. Mr. Mladic. Mr. Mladic. The court orders that you be removed from the courtroom. Goed, security, please escort Mr. Mladic out of the courtroom. Goed, Mr. Mladic. Hij roept, wat is dit voor een rechtbank waar ik niet mijn eigen advocaten mag uitzoeken? U geeft me geen ademruimte. Hmm, ja. Reek als gedrag van uh, meneer Mladic, waarom doet hij dit, uh, Matthijs? Ja, hij heeft deze zitting duidelijk aangegrepen... om zijn achterban te laten zien hoe strijdbaar hij is... door eerst te dreigen niet te komen en zich vervolgens zo op te stellen. Nu had hij de aandacht. Hierna duurt het misschien wel een half jaar voordat er weer een zitting is... voordat hij weer voor het oog van de camera's zichzelf kan laten zien. Zijn punt nu was dat de advocaten van zijn keuze er nog niet zijn. Hij heeft de namen pas vorige week doorge doorgegeven. En die heren moesten eerst worden goedgekeurd... om toegelaten te worden tot het tribunaal. En daarom had hij vandaag nog een toegelaten... Gewezen advocaat, daar maakte hij een principezaak van. Maar uh, tegelijkertijd werd vanochtend duidelijk... dat als hij zijn eigen gekozen advocaat mee had willen nemen... dat hij vanochtend er best bij had kunnen zijn in de rechtbank. Maar uh, dat heeft hij gewoon niet gewild. Dus dat is duidelijk een show. Het viel ook op. In zijn gedrag liet hij heel erg blijken dat hij de rechtbank minacht. Uh, maar toen de rechter hem eerder tijdens zijn zitting op aansprak... kwam hij met smoesjes. Zei hij dat hij zijn pet wilde ophouden omdat hij een koud hoofd hmm. had... en dat hij half gedraaid zat omdat één oor het niet goed deed. Ja. Met het petje op, petje af. Uh, vraag is nu uh, die, die vanochtend voorlag, is die uh, schuldig of onschuldig? Daar moest hij antwoord op geven. Hoe is dat nou afgelopen? Nou, omdat hij het zelf niet wilde of niet kon doen. omdat hij er doorheen zat te praten en verwijderd werd. heeft, zoals de regels dat voorschrijven. de rechter dat in zijn plaats gedaan. met een niet schuldig. Dus op alle elf punten van de aanklacht. heeft de rechter niet schuldig uh, ingevuld. Uiteindelijk zal dit voor het hele proces niet zo gek veel uitmaken. Niemand had verwacht dat hij vanochtend hier zou gaan staan. en zeggen. Nou, inderdaad, ik ben schuldig. Dat was helemaal niet de verwachting. En trouwens, als hij erop terug wil komen. op deze schuldig verklaring, niet schuldig verklaring. dan kan. Het altijd nog. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Ziekenhuizen gaan zich specialiseren. Dat is afgesproken met minister Schippers van Volksgezondheid. De NOS heeft onderzoek gedaan. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink. Hier aan tafel, Rinken, uh, wat heb jij onderzocht? Wij zijn alle ziekenhuizen in Nederland gaan bevragen... over of ze eigenlijk wel willen samenwerken met elkaar... om te komen tot concentratie van zorg. Dus dat niet meer elk ziekenhuis elke behandeling aanbiedt... maar dat ziekenhuizen in een regio afspreken... jij doet dit, wij doen dat, enzovoort. Zodat je Het idee daarachter is dat je daarmee de kosten van de zorg omlaag brengt... en dat je de kwaliteit van die behandelingen... die ziekenhuizen dan vaker gaan doen, gaat verbeteren. Ja, ze worden deskundiger. Want ze, ze worden deskundiger, ze opereren, precies. Vaker, ja. Uh, worden er nu al afspraken gemaakt uh, onderling tussen ziekenhuizen? Nou ja, dat, dat is inderdaad het geval. Um, uh, de, de afgelopen jaren uh, blijken ziekenhuizen al vrij uh, massaal afspraken uh, te zijn gaan maken. In ieder geval overleg daarover te zijn begonnen. Hè. Van alle ziekenhuizen in Nederland heeft ruim de helft uh, aan ons onderzoek meegedaan. 47 stuks. 43 daarvan zijn ronduit positief over uh, afspraken maken met elkaar over wie welke behandeling doet. En dus... Drie hebben wat aarzeling en één is, is negatief. En dat gaat over meer dan de helft van de ziekenhuizen. Ik denk dat dit beeld wel ongeveer voor de ziekenhuizen in Nederland geldt. En dan blijken er um, dus de grote bereidheid daartoe te zijn. Iedereen gelooft in dat model. Ja. En er zijn op allerlei plekken in het land concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld de coöperatie van de A12 ziekenhuizen, ziekenhuizen in Gouda, Zoetermeer en Twee in Den Haag. Die als je een... Uh, CT-PET-scan nodig hebt, moet je naar Gouda... als je patiënt bent mm -hmm. van een van die vier ziekenhuizen... moet je de maagverkleidingsoperatie ondergaan... als patiënt van een van de vier. Dan moet je naar Zoetermeer. In Friesland zitten de ziekenhuizen, uh, vijf ziekenhuizen... met de zorgverzekeraar om tafel om dat soort afspraken te maken. Um, uh, in Midden-Limburg worden daardoor de ziekenhuizen... Midden- en Zuid-Limburg zijn daarover aan het praten... om te kijken hoe, hoe ze het beter kunnen organiseren. Ja. Nou ja, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Nou, ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen positief zijn over de plannen... zolang ze in de gaten hebben van, hé, hey, wij hebben een specialisme... en dat, dat kunnen we gaan, uh, gaan uitvoeren voor een grotere regio... maar misschien ook wel ziekenhuizen die, die buiten de boot vallen... zonder een specialisme en die minder positief erover zijn. Nou, er zijn kleine ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Laurentius Ziekenhuis in Roermond... die wil, wat zij noemen, een, een basisziekenhuis worden... waar je de voor- en basiszorg biedt en zorg aan chronische patiënten... maar van ingewikkelde dingen wel de voorzorg en de nazorg doet, maar die ingewikkelde operatie zelf... dan laten uitvoeren in Nijmegen, Eindhoven, Maastricht... een van de ziekenhuizen waarmee zij nou samenwerken. Dus ook ziekenhuizen die wat minder uh, een, een stevig specialisme in huis hebben... omdat ze daarvoor te klein zijn, zijn daartoe wel degelijk uh, bereid. De ziekenhuizen in Bergen-op-Zoom en uh, Roosendaal gaan zo'n samenwerking... daar zijn ze over aan het praten, ja. met het ziekenhuis in Breda... Wat een,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 Dan wordt gemeld dat ze terecht is. En de familie van de vrouw zegt geschrokken te zijn van die geruchtenstroom. Het zou kunnen dat de lokale bevolking zegt dat de vrouw is gevonden om toeristen gerust te stellen. Vermissing in het gebied zou toeristen kunnen afschrikken. De familieleden zijn intussen bezig om nieuwe posters op te hangen in en rond Nerja. Waarop duidelijk staat dat de vrouw nog altijd wordt gezocht. Marianne Goosens wordt sinds 17 juni vermist. Ze was alleen op vakantie aan de Costa del Sol. Museumplein is niet alleen bekend bij kunstminnaars, maar ook bij feestvierend Nederland. Want het plein is het afgelopen jaar bijvoorbeeld gebruikt... voor de huldiging van het Nederlands Elftal en van Ajax. Er zijn veel mensen blij mee, maar buurtbewoners niet. Die hebben burgemeester Eberhard van der Laan een zwartboek overhandigd met klachten. Riemer Knoop woont in de buurt van het Museumplein. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Knoop, uh, waar woont u? Aan het plein of in een zijstraat? Ik woon direct achter de Van Balenstraat. Dat is een parallelstraat eh, aan het plein. En dan heeft u een zwartboek samengesteld... samen met andere buurtgenoten. Ja. Wat heeft u allemaal meegemaakt de afgelopen tijd? We zien de afgelopen 10, 15 jaar... dat er steeds meer, steeds grotere... en steeds commerciële evenementen... op het plein plaatsvinden. Dat culmineerde afgelopen... Koninginnedag en met name de Ajax-huldiging... in situaties die eigenlijk niet meer houdbaar waren. Iedereen heeft het op eh, tv kunnen volgen dat als je 100.000 man dronken op het plein zet... Ja. Um, dat de zaken uit de hand reikt te lopen. Noem zijn willen... wat dingen die er gebeuren die niet door de beugel kunnen. Um, vernieling. Um, zoveel drukte dat uh, de hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn. De mobiele netwerken die uh, vallen uit de lucht. De ME en de politie durven niet meer het plein op... Um, uh, uit angst voor escalatie. Hoek van Hollandachtige toestanden. Ja. Duizend man bij mij in de straat die gewoon de hele dag door aan het pissen zijn, en aan het poepen en aan het kotsen. Ja. Uh, vernielingen, uh, mijn, mijn fiets bleek doorgezaagd te zijn omdat de mensen graag bij het uh, Stedelijk Museum omhoog klommen en ja. daarvoor slijptollen in hun achterzak meenamen en die alvast op goederen in de, in de buurt uitprobeerden. Nou... Dat gezeik bent u beu? A, dat gezeik zijn we beu en B, we willen een nieuw evenementenbeleid. En, en wat zei de burgemeester? Uh, die kwam ons uh, snel en uh, uh, ruim tegemoet en zegt, uh, ik heb daar oor naar, ik wil het ook anders. Um, en we gaan jullie als buurten, want we zijn samenwerkende buurten, gaan we betrekken bij het vaststellen van, uh, van een nieuw beleid. Nog heel even de oplossing, wat zou volgens u ander, het betere beleid zijn? Um, grote uh, voetbalevenementen die moeten in de arena, die is er voor. En uh, je moet ervoor zorgen Dus ook dat... huldigingen, zegt u, Ajax en de Nederlandse ja, Staten. Ja, laten ja, ja, we dat huldigen ja, gewoon in ja, de ja, arena. Ja, ja die is ja. daarvoor ook gemaakt. Dat zegt politie, brandweer en hulpdiensten zeggen dat ook. Dat moet je daar doen. Um, minder alcohol en ervoor zorgen dat uh, er een balans komt. Dus terug naar de menselijke maat. Iets dat past bij de maat van onze stad. Nou, we gaan het afwachten of uh, burgemeester en wethouders uh, naar u willen luisteren. Meneer Knoop, ik dank u wel voor de reactie. Tot iets. Dag. De derde dag van de Tour de France. Gio Lippens, uh, Gio, een vlakke etappe, uh, eentje voor de sprinters? Eindelijk. Ja, ze hebben er twee dagen op moeten wachten... maar nu uh, mogen ze dan eindelijk los. Grote favoriet natuurlijk, Mark Cavendish. Maar we hebben er nog een paar uh, in de aanbieding, hoor. Tyler Farrar, Thor Husshofft, uh, Dennis gallim Een rust die dit jaar al aardige dingen heeft gewonnen. Alessandro Petaki, hè, vorig jaar. Toch ook goed in de Tour. Grijpel, bonus, Teegmans, uh, Ben Swift. Een uh, Engelsman van uh, Team Sky. En uh, ja, misschien wel de mannen van Vakal Soleil, Roma, Feiju en Borut Bozic. Dat zijn toch ook twee echte sprinters. Hm. Dus, uh, ja, ze maken zich echt... Echt klaar voor een uh, mooie finale vandaag. Oké, okay. het, het uh, klassement voor de sprinters, de groene trui is, uh, is, is wat aangepast, wordt iets anders geteld. Uh, betekent dat ook dat het spannender wordt? Ja, het, het, het maakt in ieder geval zo'n lange, vlakke etappe wat uh, interessanter. We zagen dat meteen al in die eerste etappe. Etappe die uiteindelijk bergop werd gewonnen door, uh, uh, door, door Philippe Gilbert, de Belg die toen de gele trui pakte. Maar toen zag je wel al bij die tussensprint dat dat hele peloton zich echt klaarmaakte voor uh, de sprint, dat de sprintersploegen zich op kop nestelden, De tempo ging eventjes Omhoog na dik 60 kilometer per uur. En dat maakt het toch wel uh, spannend, want er zijn voor het eerst voor 15 man punten te halen in die ene tussensprint. En dat betekent dat als er een kopgroepje weg is, wat meestal het geval is, dat er altijd nog punten te halen zijn voor die groene trui. En dat maakt het toch in ieder geval een stuk interessanter. Wordt het ook gevaarlijker en misschien weer net als Zaterdag-Valpartij, Rio? Gevaarlijker wordt het daar zeker mee. Omdat uh, natuurlijk als die sprintersploegen hun uh, mannen gaan uh, manoeuvreren... naar voren gaan manoeuvreren... ja, dan uh, betekent het wel een hoop gedrang, een hoop gedoe. Het uh, betekent ook dat we met name de mensmannen toch altijd wel moeten oppassen. Want je zag het uh, afgelopen zaterdag al, uh, die etappe van Gilbert... dat uh, met name de finale werd uh, ontsierd door valpartijen. Altijd toch wel in die eerste volle week van uh, de Tour de France. 198 renners, alle mannen zijn nog gewoon op de fiets. En dat betekent wel dat, uh, dat het uh, gevaarlijk is... en dat je moet oppassen dat je niet... Schade oploopt. Zoals Contador dat heeft gedaan. Uh, dan hoef je nog niet eens zwaar geblesseerd te raken. Trouwens, één goed nieuwtje van de vakantieverleidploeg. Thomas de Gent, hè, dat is die Belg, goede Belg die al etappes heeft gewonnen dit jaar in allerlei ronden. Die uh, is uh, in die eerste etappe ten val gekomen. Heeft een scheurtje in zijn sleutelbeen. Waarvan zijn ploegleider Michel Cornelis hoorde ik vanochtend dat hij gewoon van start gaat. Daar was gisteren even twijfel over, maar hij gaat gewoon rijden. Dat is goed nieuws. Gio Lippens, meer van jou vanmiddag in Radio Tour de France vanaf twee uur op deze zender. Jorginho Wijnaldum is nu officieel PSV'er. Hij komt van Feyenoord, heeft voor vier jaar getekend in Eindhoven. Na Kevin Strootman en Dries Mertens is Wijnaldum de derde aankoop. PSV heeft voor die drie spelers zo'n 18 miljoen euro betaald. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Jolande van der Velden. Dag Doreld. Eén file door werksmede op de A10, de ring noord van Amsterdam. Daar staat tussen Afwedt-Voenendam en Zeeburg 4 kilometer. Bij de Zeeburger tunnel zijn twee rijstroken dicht. Nog één keer de hoofdpunten. Oud-generaal Mladic is vlak na het begin van zijn voorgeleiding... voor het Joegoslavië-tribunaal uit de zaal verwijderd. De ziekenhuizen gaan zich specialiseren. En dat betekent dat sommige behandelingen op den duur... nog maar in een paar ziekenhuizen mogelijk zijn. En de EU stuurt 10 miljoen euro aan voedselhulp naar Noord-Korea.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 Het is Radio 1 NCRV, Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Paul Witterman mengt zich in de discussie over de publieke omroep. Zendt gemachtigden met de best bekeken programma's een hoogste waardering. Die moeten de meeste zendheid krijgen, vindt hij, en niet die met de meeste leden. In het mediaforum vandaag één vandaag presentator Bas van Werven en journalist Kees Schaapman. Het gaat erin over het raadsheer Tom Schalken, de man die een grote rol speelde in de rechtszaak tegen Geert Wilders. In NSC Handelsblad zei Schalken dat hij 2,5 jaar door het slijk is gehaald. De advocaat van Wilders, Bram Moskovits, reageerde in het journaal. Had hij al eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit. En wat opvalt is uh, dat hij op iedereen kritiek heeft: zo'n beetje op rechters, op advocaten, op journalisten, op columnisten en op de rest van Nederland, behalve op zichzelf. En dat is wel een beetje jammer. En wie wordt de nieuwskenner van week 27? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Sander de Vos uit Den Haag. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Stripfiguren in verschillende landelijke kranten protesteren... vandaag op hun eigen manier tegen de bezuinigingen. Onder andere Fokke en Sukke, Dirk Jan en de personages in Single... zijn getekend als harkpoppetjes. De tekst bij de tekeningen luidt... Verdorie, die bezuinigingen op de kunst treffen ook onze strip. In de verklaring vertellen de striptekenaars... het is een spontane actie die bedoeld is als signaal. De boodschap lijkt ons duidelijk, er is niets aan toe te voegen... want anders hebben we als stripmakers ons werk niet goed gedaan. De regering van Wit-Rusland probeert op alle mogelijke manieren om de protesten de kop in te drukken. Zo had president Lukashenko gisteren op onafhankelijkheidsdag een anti-klapverbod ingesteld. Het land heeft te maken met de grootste economische crisis sinds het einde van de Sovjet-Unie. Om anti-regeringsdemonstraties van afgelopen zondag te voorkomen... heeft de regering dit weekend toegang tot Facebook, Twitter en een grote Russische netwerksite geblokkeerd. De oppositiebeweging Revolutie door Sociale Netwerken... organiseerde eerder via internet een reeks marsen in zo'n 30 steden door het land. Veel heeft die actie van de regering overigens niet uitgemaakt. De demonstraties gingen gewoon door. En de politie van Wit-Rusland heeft zelfs traangas in moeten zetten... tegen zo'n 700 tot 800 demonstranten. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Barack Obama has just passed. The president is dead. A sad 4th of July, indeed. President Barack Obama is dead. Dat bericht stuurde het Twitter-account van Fox News de wereld in. De 33.000 volgers van het account konden daarna lezen... dat de president twee keer in zijn nek zou zijn geschoten. Het bleek al snel om een actie van hackers te gaan. Fox heeft nog niet gereageerd. Wikileaks heeft aangekondigd dat het Mastercard en Visa gaat aanklagen. Volgens de site blokkeerden de twee Amerikaanse creditcardbedrijven... op onrechtmatige gronden alle financiële transacties richting Wikileaks... Samen met Datacel, dat is een Zwitsers bedrijf... dat de creditcardbetaling en de donaties voor de klokkenluidersite afhandelt... willen ze een aanklacht bij de rechter in Denemarken neerleggen. Schiphol heeft een eigen nieuwssite, schiphol.vandaag.nl. De site wordt bijgehouden door de redactie van het Haarlems Dagblad... en brengt dagelijks nieuws over de luchthaven, de maatschappijen... die daarop vliegen, de winkels en ook de horeca... en over het werk van de marechaussee. Ook wordt er aandacht besteed aan de overlast die de omwonenden hebben. Vanaf vandaag heeft Nederland een nieuwe vrouwenzender bij. Vanaf 6 uur vanavond is op de plek van Animal Planet de nieuwe zender TLC te zien. En de telefoon is Hester Jolly van TLC. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat deze zender toevoegen? Nou, um, wij gaan een non-fictie entertainment brengen puur voor vrouwen. En ik denk dat dat uniek is in het Nederlandse medialandschap... waar je ziet dat andere vrouwenzenders... Steeds breder worden en hun vrouwelijke profiel meer en meer loslaten, kiezen wij er juist voor om heel sterk ons op vrouwen te richten. En daarnaast zenden wij non-fictie entertainment uit. Dat Wat is dat eigenlijk? Dat, ja, dat wil zeggen dat we echte verhalen laten zien over echte vrouwen. Dus waar je op andere zenders veel dramaseries ziet en veel films, gaan wij uh, echte vrouwen laten zien. Voorbeeldje voorbeeldje. Um, mooi programma, Who Do You Think You Are, vanavond te zien om 8 uur. Waarin we teruggaan in het leven van uh, Sarah Jessica Parker. Haar stamboom wordt nagetrokken. En um, dat levert hele bijzondere ontdekkingen op, met name voor haarzelf. Even voor de man onder ons. Sarah Jessica Parker was de hoofdrolspeelster in... Sex and the City. Sex and the City, natuurlijk. Dat weten we allemaal. Ja. Um, en, dus dat is, dat is dan zo'n voorbeeld van een programma. En wat, wat nog meer? Wat, wat zijn nog meer goede programma's die jullie uitzenden? Nou, vanavond gaan we om negen uur verder met Sister Wives. Dat is een programma waarin een man samenleeft met drie vrouwen. Ze hebben samen dertien kinderen. En in het gedurende de serie komt de vierde vrouw erbij. Um, en ja, wat je ziet is dat die vrouwen, er is, er is geluk, er is verdriet, er is frustratie en dat allemaal in viervoud. en um, Waar je denkt, de man heeft daar de broek aan, maar die heeft vier vrouwen, blijkt dat toch misschien niet helemaal zo te zijn. Ja. Je zei het eigenlijk zelf al, hè, de, de waren zenders, die hadden een, een typisch vrouwenprofiel, net vijf misschien wel de bekendste. Uh, die zijn daar steeds uh, meer van afgeweken, dat zal toch niet voor niks zijn. Was er wel behoefte aan zo'n zender? Ja, ik denk dat het zonde is dat ze dat ze hebben laten, laten zitten. We hebben veel onderzoek gedaan naar de moderne Nederlandse vrouw... Op die ons richten, zo tussen 25 en 39. En um, uit al die onderzoeken blijkt dat die, die duidelijke positionering van een zender... juist gemist wordt op dit moment. Dus ik denk dat we nu een gat in de markt hebben gevonden... om juist nu een vrouwenzender te lanceren. Ja. En de voorbeelden die je net noemde, dat zijn allemaal aangekochte series. Hè? Dat, dat komt vanuit het buitenland. Komt er ook, komen er nog Nederlandse programma's ook? Ja, we gaan beginnen met een Nederlandse versie van Mad About the House. Waarin een uh, jong stel 10.000 euro krijgt om een huis te verbouwen. En uh, de man en vrouw hebben overleg en dan gaat de vrouw weg. Dus dan gaat ze voor drie weken lang gaat de man die verbouwing doen. En dan komt de vrouw in de drie weken terug en die ziet dan. Uh, uh, hopelijk wat ze in gedachten had, maar misschien ook wel helemaal niet. Daar, uh, dat gaan we doen. En we komen nog met twee andere programma's later in het jaar. Maar we zijn aan het bekijken welke dat moet worden. Goed, maar er komen dus ook Nederlandse producties op uh, deze ja. zender TLC. Um, ja. Dat is onderdeel van Discovery Networks. Jullie lanceren nog een nieuwe zender, Discovery Investigation. Wat is dat dan? Dat is een digitale zender. Dat is een uh, zender die zich richt op crime-programma's. Uh, waarin eigenlijk de, de vraag hoe dan het uh, centraal staat. En dat is, het verschil met TLC is dat TLC in heel Nederland te ontvangen is. Op het kanaal van Animal Planet. Elke dag om 6 uur. En dat ID 24 uur beschikbaar is. Uh, in het digitale pakket. En mannen mogen gewoon meekijken bij TLC. Ja, natuurlijk. Zeker. Zijn welkom. Fijn. Dankjewel voor de uitleg, Hester Jolly. Oeh. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Het was 4 juli 1956, vandaag precies 55 jaar geleden. De finale van het WK was in volle gang. Het wereldkampioenschap voetbal. West-Duitsland, toen nog West-Duitsland, speelde tegen Hongarije. Spannende wedstrijd. Het staat 2-2 en dan gebeurt er dit: Schaefer naar binnen geflankt. Kopbal afgeweerd. Aus dem hintergrond müsste Raanschießen. Raanschießen. Toor, 3 zu 2 für Deutschland und die Ungarn drehen jetzt den siebten oder zwölften Gang auf und Koschnitz fangen, Puschkasch abseits Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor kein Tor, Pushkarsch abseits jetzt haben die Ungarn eine Chance spielen ab zum rechten Flügel Schieber, jetzt der Schuss gehalten von Toni, gehalten Auf, aus, aus, aus das Spiel ist aus Duitsland is Schlägt Ungarn met 3:2 toren in finale in Bern. In de 84e minuut bracht Helmoet Raan de Duitsers op 3-2. Een tegentreffer in de voorlaatste minuut werd afgekeurd. Das Wunder van Bern wordt in Duitsland nog steeds als symbolisch omslagpunt van de depressieve jaren na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitsland gezien. Lunch met Jurgen van der Berg. Minister Van Bijseveld gaat fors ingrijpen bij de publieke omroep. Dat is intussen wel bekend. Misschien tegen beter weten in proberen nu allerlei medewerkers van de omroepen... alternatieve plannen te bedenken die het bezuinigingsleed wat moeten verzachten. De laatste in de rij is presentator Paul Witteman. In zijn column in de VARA-gids pleit hij deze week voor omroepverkiezingen. Hoe moet ik me dat voorstellen, Paul? Nou ja, kijk tegenwoordig betaalt iedereen mee aan de publieke omroep omdat het uit de belasting wordt betaald, dat was vroeger anders. Maar nu betaalt iedereen mee en uh, als je dan ook pas invloed kan hebben op de zendtijdverdeling wanneer je nog een keer betaalt, dus twee keer betaalt, dan vind ik dat in wezen oneerlijk. En dan zou ik zeggen, doe het net als met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, laat iedereen zijn stem uit kunnen brengen. Dus de populairste omroep krijgt dan de meeste zendheid en het meeste geld? Nou, populair, dat klinkt dan uh, een beetje plat, maar zo is het niet bedoeld. Ten meer daar, ik denk dat er een uh, heel makkelijk een techniek te bedenken is... waarbij bijvoorbeeld de kijkcijfers, dus de, de, de aantallen, maar ook de waardering zal worden gemeten... en in dat systeem geordeneerd, zodat je uh, tot een behoorlijke afweging kan komen. Vergis je niet, het is al zo dat er programmavoorschriften voor de omroepen zijn. Het, ze mogen niet alleen maar plat amusement brengen, dus dat zal ook niet het gevolg zijn. En bovendien kun je ook, uh, dat zou zeker moeten, een uh, verbod op campagne voeren opleggen uh, En het zou trouwens uh, een heel ding waard zijn als dat bij de plannen van mevrouw Van Bijsterveld ook zo zou zijn. Want uh, ja, ledenwerven doe je ook zonder campagne te voeren op een oneigenlijke wijze die met het programma's al zodanig weinig van doen heeft. Ja. Maar ben je toch niet bang dat dan juist die publieke omroepprogramma's waar de publieke omroep zo goed in is, uh, dat die juist gaan verdwijnen? Omdat er toch wordt gekeken naar kijkcijfers en waardering? Uh, nou, het is niet zo dat iedereen op één omroep gaat stemmen, lijkt mij. Het, bovendien, het is al eens eerder voorgesteld, een jaar of tien geleden. Toen is er ook een onderzoek gedaan. En toen bleek bepaald niet dat de omroepen die uh, het meeste amusement brengen, ook uh, de meeste stemmen kregen. Want mensen zijn niet gek. Die weten ook wel dat ze voor amusement op de commerciële televisie kunnen afstemmen en dan hoeven ze niks te betalen. Dus waarom zouden ze dat bij de publieke omroep nog een keer doen? Dus ik heb er het volste vertrouwen in. Dat is eigenlijk ook een beetje de, het motief van het stukje geweest. Uh, dat de omroepen die de beste programma's maakt, en uh, ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, dat die ook het beste uit de bus zullen komen. Ja, want eigenlijk wil je uh, met dit voorstel voorkomen dat uh, dus die leden zo belangrijk worden. Uh, uh, want dat is wat van Bijsterveld wil. En dat de VPRO en de EO, waar traditioneel veel mensen uh, lid van zijn van die omroepen, uh, dat die straks uh, met de meeste zendheid van er van doorgaan. Ja, nou ja, ik vind VPO-programma's over het algemeen ook erg goed. Dus uh, wie weet krijgen u mijn stem. Maar, uh, die van de EO ook? Nou, die van de, de EO minder, want ik ben atheïst. Dus uh, de motief voor die programma's, die, uh, dat, dat deel ik niet. En ik zou niet zeggen dat ze slecht zijn, maar het zijn niet programma's waar ik in de regel op afstem. En het is toch een beetje raar dat een omroep waarbij de, de discipline om lid te worden vooral wordt bepaald door het feit dat er een god is die je zal straffen als je geen lid wordt, dat dat zo'n invloed kan hebben op onze, onze zendtijdsverdeling. Ja, maar die mensen gaan toch straks dan ook gewoon op die EO stemmen? Dat is de vraag. Dat is sterk de vraag. Uh, en niet iedereen hoeft te stemmen. Ik zou zeggen, het is geen stemverplichting. Maar het zal zeker zo zijn dat een groot deel van de achterban van de EO daarop zal stemmen. Maar... Uh, dat zullen ze ook doen op de VARA en op BNN. En uh, als je lid moet worden, moet je daarvoor betalen. En uh, de discipline bij de EO is groter, omdat de heerstraft. straft. En bij BNN en VARA, die respectievelijk jongeren en ouderen uh, in de achterban over vertegenwoordigd hebben... is uh, de financiële drempel al dus veel groter. Ja. Um, wat hier in Hilversum in de wandelgangen wel wordt geroepen... is dat er toch heel veel rancune vanuit de politiek richting de linkse omroep is. Ervaar je dat ook zo? Nou ja, je kunt, als je de hoorzittingen de, voor de, de Kamercommissie hebt gevolgd, en dat heb ik, dan hoor je bij de rechtse partijen, maar dat is ook niet onlogisch, want dat hebben ze altijd al beweerd, hoor je natuurlijk veel aan kunnen jegers links en dat het goed is dat daar een einde aan wordt gemaakt. En ik zag laatst een stukje van Martin Bosma, ik geloof, op een PVV-bijeenkomst, waarin hij zei: we gaan het gewoon steeds minder geld geven dan. Houden ze het dan zelf op te bestaan. En daar heeft hij geen ongelijk in. Nee, maar dat zou heel erg jammer zijn, want dan is de publiek omroep dadelijk uh, verdwenen. Ik denk niet dat hij dit jammer vindt. Nee, hij, nee, hij niet, maar... nee. <lacht> nee. <lacht> ik denk zelfs dat dat streven is. Ja, ja, maar dat is toch eigenlijk raar. Dat, dat, we, we hebben nu pas ook die discussie gehad. Dat, over, dat ging dan over Radio 2. En het aantal Nederlandstalige liedjes dat daar gedraaid wordt. Dat de politiek zich kennelijk op, op programmaniveau zich steeds meer daarmee ga, gaat bemoeien. Ik dacht, jij hebt het over de politiek. Het gaat over uh, 76 zetels in de Tweede Kamer. Uh, en bij een andere politiek tij zal de publieke omroep waarschijnlijk meer steun krijgen. Datzelfde zie je ook bij de, bij de kunsten. Ja, er is nu eenmaal een politiek klimaat. En dat kan, daar, daar kun je tegen zijn of niet. Maar ze hebben 76 zetels. Dus het is een democratisch systeem. En ik zal de laatste zijn om het nut daarvan te betwijfelen. Daarom stel ik juist omroepverkiezingen voor. Ja. Maar het is natuurlijk voor bepaalde programmamakers uh, is het jammer. Ja, ja. Is er al reactie gekomen vanuit Den Haag op, uh, op je plan? Ik heb op internet veel reacties gelezen. En uh, ja, zoals dat op internet gaat, uh, wordt er ook vrij veel negatief gereageerd. Omdat men denkt dat dit een uh, voorstel van mij is. Of misschien zelfs indirect wel van de VARA. Om te proberen de VARA zo hoog mogelijk uit de bus te laten komen. En laat ik die mensen uh, nou eens gelijk geef ook. Tuurlijk vind ik dat de VARA-programma's de beste zijn. Anders zou ik wel ergens anders werken. En ik vind uh, dat als er een, uh, een drempelsysteem komt via dat uh, geld dat voor dit maatschap betaald moet worden... waardoor de varen er oneigenlijk slecht uit zou komen. Ik zeg oneigenlijk, want als de varen er slecht uit komt, zwaar. Maar als het oneigenlijk is... omdat. De ouderen nu eenmaal minder geld te besteden hebben, dan denk ik dat er een beter systeem ervoor moet worden geschoven. Ja, duidelijk. Uh, dankjewel, Paul Witterman. We gaan kijken of dit uh, ergens wordt opgepikt. Dit plan van hem voor omroepverkiezingen. We gaan in ieder geval zo meteen over doorpraten in het mediaforum. Dat doen we vandaag met een vandaag presentator Bas van Werven en met Kees Schaapman, journalist. Uh, jarenlang bij de VPRO. Dus uh, als het over de omroep gaat, weet hij er ook alles van. Uh, dat gaan we zo meteen horen, dus na half één: eerst is hier Dorald Meegens. Radio 1.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 Syrische regeringstroepen hebben in het noorden van het land opnieuw het vuur geopend op betogers. In de stad Hama zijn volgens ooggetuigen honderden militairen in actie gekomen tegen een demonstratie. Daarbij werd geschoten en zijn tientallen mensen gearresteerd. In een andere grensplaats zouden zes mensen gewond zijn geraakt bij een aanval van regeringstroepen. En in het centrum van Londen is een standbeeld onthuld van Ronald Reagan... als dank voor zijn bijdrage aan het beëindigen van de Koude Oorlog. In het beeld van de overleden oud-president is een stuk Berlijnse muur verwerkt. Reagan zou dit jaar 100 zijn geworden. Vorige week kreeg hij al een standbeeld in Budapest tot woede van Hongaarse communisten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. In een groot deel van het land is inmiddels de zon doorgebroken. Alleen in het oosten en noorden is de bewolking wat hardnekkiger. Later vandaag zal de zon ook daar af en toe door de wolken heen breken. Onder de bewolking wordt het niet warmer dan een graad of 17. Daar waar het zonnig is, warmt het op naar 20 tot 22 graden. De wind is meest zwak en komt uit het noorden. Vanavond en vannacht zal de bewolking geleidelijk verdwijnen. De temperatuur zakt onder een heldere hemel naar gemiddeld 10 graden... en lokaal ontstaat een mistbank. Morgen is het prachtig weer met veel zonneschijn, weinig wind... en lokaal zomerse temperaturen. De opleving is helaas van korte duur... want de dagen daarna worden alweer buien verwacht. ANWB Verkeersinformatie, er staan drie files op de a 10 ring Noord richting Amersfoort... tussen Afrit Volendam en Schellingwoude, drie kilometer. Op de A35, Almelo richting Enschede, tussen het knooppunt Aaslo en Borne-West, drie kilometer. Bij Borne zijn twee rijschokken dicht zijn auto met caravan geschaard. Door werkzaamheden op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... tussen knooppunt Marquisaat en Riland, twee kilometer. Dit is Radio 1, lunch... Het Mediaforum. Vandaag met Bas van Werven van uh, Tros 1 Vandaag, presentator. En binnenkort ook op Radio 1 hè, met het autoprogramma. Ja, nou binnenkort 10 september, Jurgen. Ja, 10 september? Te hard dan. Ja, ja, dat is binnenkort. En Tros in bedrijf. Ik ook doen. Tros in bedrijf, ja, kijk aan. Uh, goed, leuk dat je er bent. En uh, Kees Schaapman leuk. is ook, journalist, uh, oud-hoofdredacteur van VPRO Radio. Ook welkom. Dank je. Uh, we beginnen even met Tom Schalken, de raadsheer. Uh, bekend geworden in het Wildersproces. Uh, groot interview in de NSV Handelsblad. Hij vindt dat uh, de Amsterdamse rechtbank hem schandalig heeft behandeld... Tijdens die strafzaak tegen uh, Wilders. Verrassing? Nou, in die, die zin... Ik vind het een hele zwakke reactie, eerlijk gezegd. Ik, ik, ten eerste denk ik bij, bij iemand met zo'n functie... If you can't stand the heat, don't go into the kitchen. Hij, uh, tuurlijk heeft hij het niet makkelijk gehad. Hm. Maar hij heeft zelf... Heeft, heeft, heeft een, ik weet niet of je het een misser kan noemen... dat hij toen met dat etentje erbij is geweest. Maar in ieder geval is het een ongelukkige samenloop geweest. En daarop is hij uh, zijn optreden. Tijdens de rechtszaak was buitengewoon zwak om het eufemistisch ja. uit te drukken. En om daarna dan overal om je heen te gaan slaan. Het, het, ik denk dat bij zijn functie hoort dat hij weet hoe hij hoort op te treden in zo'n zo, zo rechtszaal. En dat leek hij niet te weten. En ten tweede dat je, dat je weet dat je soms even je mond moet houden. Ook al voel je je gekwetst. Want dat, dat er... Dat dit bij nou, de functie hoort, dit een, kan Een, in een, een duidelijk geval van geschieden worden en stil blijven zitten. Ja. Maar die man heeft zo'n groot ego, dat past in geen enkele rechtszaal. <lacht> ja, ja, maar het is toch ongelooflijk dat je met deze reactie komt? Ja. Ik begrijp er echt helemaal niet. Hij heeft, heeft echt... enorm verkeken, denk ik, op, op dat, uh, dat, dat de camera's daarop stonden. Hij, dus, hij zat daar op een gegeven moment op zelf ja. he, als getuige ja. in, dat, in dat bankje. En daar heeft hij zich, denk ik, enorm op verkeken. Daar heeft hij ja. pijn van gehad. Hij heeft ook iets stoms gedaan. Maar het ja, mijn sympathie weg, dit. Want ik had een Totaal. zekere sympathie dat ik dacht... nou, je zou een carrière hebben... Een een ongelukkige daad hebben gehad... en dan nog je slechte dag en zo sukkelig optreden in de rechtszaak. Pech, Maar dit interview wat hij gegeven heeft, hij was woest. De woede er vanaf. En die man is gewoon persoonlijk gekwetst. Ja, helaas, als dit soort dingen gebeuren, meneer Schalker... dan moet u even rustig stil blijven zitten. Of de geraniums nu gaan kweken. Even naar de inhoud, want hij zegt... ja, ik werd daar urenlang verhoord door die rechtbank... terwijl de Rijks al lang had geconcludeerd dat van een poging tot beïnvloeding van de getuigen... helemaal geen sprake was dat steekt hem, dat hij daar dus, dus toch moest komen opdraven. Ja. Dat is de jurist, en ik begrijp best dat de jurist dat zegt. Hè. Dat is de jurist in je, die zal het ook zo zeggen. Die vliegt dat heel inhoudelijk juridisch aan. Maar nu gebeurt dit en moet je niet achteraf gaan, gaan piepen... Dat je, dat je gepiepeld bent en dat het schandalig is... dat je zo behandeld bent door de rechtbank. Dat zijn zijn letterlijke woorden, hè? Ja. Ja. En een ja. ra raadsheer die urenlang verhoord wordt... dat lijkt me nou niet de eerste marteling voor een raadsheer. <lacht> die kan er wel wat mee, zou je zeggen, Kees. Hij zegt ook, ik was het zoenoffer voor Wilders en zijn advocaat, ja. Moscovisch. Ja. Dus het diner werd, gema we werd het gemaakt. Het, het dinertje, <lacht> trouwens moeten we zeggen... werd gemaakt tot het hoofdmenu van de strafzaak. Hij drama dramatiseert de boel. Ja, ik bedoel, wat, wat moet je er nog meer over zeggen dan wij er nu over, <lacht> over zeggen? Hè? Ik zou hem een tip geven. Ja. Ga eens lekker uit eten met Hans Janssen. Ja. Nu kan het weer. Of ga fietsen op de Schelling. Het <lacht> blijft een tijdje weg. Ja. Ja. Nou ja, goed, hij, hij vertrekt dus inderdaad. Um, de, de, de president van Amsterdamse gerechtshof vond het wel nodig om er nog op te reageren. Alleen, ja. Het hij van individuele rechters en raadsheren wordt soms veel gevraagd... wanneer allerlei kritiek over hem wordt uitgestort... die zij zelf als onterecht en onheus ervaren... Ja. Niet te binnen ben ik van mening dat van ons gevraagd mag worden... daar op professionele wijze mee om te gaan. Ja, en hij zegt, je, hier beschadigt je de professie mee wat je doet. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat, die, dat, dat, dat, dat, dat de raadsje van het Hof zegt... meneer Schalken, je moet je kop houden, platweg gezegd. Want, je eens die moeten tegen een stootje kunnen? Ik vind dat je tegen een stootje moet kunnen. Ik, ja. ik herinner me, maar nou herinner ik me niet exacte details meer. dus ik moet even voorzichtig zijn... Maar volgens mij toen Donner, minister voor Justitie, was... dat hij zelf een keer eh, zich heeft uitgesproken... dat media wat terughoudender moesten zijn... Ja. over de manier waarop ze op het, over, over het Openbaar Ministerie berichten... omdat dat zo'n kwetsbare groep was, de officier van Justitie. Toen heb ik me ook buitengewoon opgewonden. Ja. Om, om, om, om, eh, eh, eh, ik vind juist de ja. rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie... hoort onder de schijnwerpers van de publiciteit te staan. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hoort bij de rechtsstaat. Goed, nou, daar zijn jullie het over eens. Dan maar... Paul Witteman, net gehoord, uh, die heeft in de uh, in zijn column in de Vardig, uh, heeft hij een ja, voorstel gedaan voor, uh, noem het maar even omroepverkiezingen. Uh, dus we kunnen dan uh, zeg maar stemmen op de omroep die wij uh, goed vinden. En de omroep met de meeste stemmen, die krijgt ook de meeste zendheid. En, en ik neem aan het bijbehorend budget. Uh, wat, wat vind je van dat idee, Bas? <laughs> Nou, jij praat voor eigen parochie. Laat dat duidelijk zijn. Wij zijn volledig kunnen ontvinden als trots in het systeem, zoals nu door voor het bijsterveld wordt voorgesteld. Namelijk gewoon ledenaantallen. Die zijn, die zijn hard. Nee, maar. Even een vertaalslag maken naar wat in zit. Jullie nu zegt, zitten he? volgens mij in beide systemen goed als ja, het, daarom. ik Ik ja. ga nu ook gewoon pleiten. Weer van de eigen parochie, maar dan van de andere kant. Jure, dat. Het maakt ons niet uit waar we zitten. We zitten je kan het misschien beter een kees vragen, Lects. Oud-VPRO. Ik ben bang dat ik een genuanceerd standpunt heb. Kijk. Want, want, mm -hmm dat het huidige systeem niet het ideale is. Uh, uh, uh, daar hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken. Dan omroepverkiezingen. In de jaren tachtig is dat als voorgesteld. En het is iets wat iedere keer terugkomt als, er, uh, uh, uh, uh, als iets wat je zou moeten doen. Ik denk dat een van de grote bezwaren is... dat, uh, uh, dat maar een heel klein percentage kiezers een keuze zal maken. Nog minder dan bij de Europese verkiezingen. En dan krijg je, dan krijg je een, een systeem wat nog manker is dan het huidige. Namelijk dat een heel klein deel van de bevolking bepaalt... hoe de publieke omroep eruit ziet. In dat geval moet ik zeggen dat met name die, die omroepen, Paul Witteman zegt, je moet er dan geen campagne bij voeren. Verkiezingen zonder campagne. In feite zijn je rekenen. programma's zijn de campagne dan ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik, ik, denk niet, ik denk niet dat dat reëel. als je verkiezingen ik heb nog nooit over verkiezingen zonder campagnes ja. uh, maar is de, is de beste verkiezing beste me methoden, niet gewoon kijkcijfers, kijk plat naar de kijkcijfers dat is eigenlijk ja, ook een, een beetje waar we man op ja nee maar, dan ben je er uiteindelijk ook ja. dus ik, ik, ik praat praten nog steeds voor echt behoorgen. en luistercijfers trouwens er zijn toch prachtige programma's die juist bij de publiek omroepen ik denk bijvoorbeeld aan een Zembla of zo. zo'n programma ja, zal ja, in zo'n verkiezing zal die niet heel veel kijkers scoren die en dan zou je dat dus kwijt zijn, dat ja. is toch niet de bedoeling? Nee. Nee. Ik ben bang dat je dan, dan als je alleen de kijk- en luistercijfers als criterium neemt... dan, dan uh, uh, uh, zit je niet zo ver meer van een, van een commerciële omroep af uh, uiteindelijk, denk ik. Ik, ik, vind dat, uh, ik vind juist publieke omroep is ook een, ook een taak, ik zeg niet de taak... ook een taak om niches te bedienen ja. om, um, uh, uh, uh, en, en niet een onbelangrijke taak... Ja. Als je alleen op kijk- en luistercijfels afgaat, dan faalt je dat weer. Ik ben het heel met je eens. zo vind ik bij de publiek werk werkbaar. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar, nee, maar dat, is, dat is wel een heel duidelijke functie. Anderzijds, ik vind ook dat je, de, dat je luisteraars en kijkers uh, uh, uh, niet alleen goed moet bedienen. Je moet heel goed vergewissen dat je die euro die je uitgeeft, dat je die goed uitgeeft. En uh, zeker nu weer in een spanningsveld zitten met bezuinigingen... met een grote bezuinigingsagenda, moet je heel goed nadenken als omroep. Maar wat moet je nou meetbaar maken? Wat wil je dan doen? Inderdaad, kijken luisterschrijvers, nou dat is lastig. Maar een verkiezing ook niet, gaan we het ook niet nee, meer redden. Maar leden toch ook niet? Ik bedoel, kijk, zeker nu die, die prijzen omhoog gaan... Hè, de contributie wordt dan straks 15 euro, dus dat is wat Witteman zegt. Uh, ja, jongeren, verduren, ja. te duur voor ouderen. Jongeren, jongeren, ouderen. Ja. Uh, nou, kijk even in eigen huis. Uh, NCV-leden zullen over het algemeen ook wat, wat ouder zijn... Uh, ja, die, die, die, die kunnen dat misschien niet betalen. Uh, VPRO-mensen, uh, uh, EO, die, die, die, die waarvan Witteman zegt... die moeten dat van de heer, gewoon lid worden van de EO. Ja. VPRO zitten allemaal grachtig te horen mensen met een dikke baan... en uh, nou, die kunnen dat wel betalen, die 15 euro. Vind je dat ik hier even <lacht> tegenin zou <zouden> moeten gaan? <lacht> dat is een beetje wat... Ik zeg het tussen aanhalingstekens uh, Kees. Uh, nee, maar ik bedoel, dat, dat, dat zou je, dan zou je toch ook een rare verhouding krijgen... Ja. Maar eigenlijk is het dus gewoon geen goede verdeelsleutel te maken. Geen nee, goede modus nee, dat, om, dat, om dat te kijken hoe we dat nou moeten oplossen. Het ja, zijn, zijn vast, er wel. vast, vast goede, betere systemen denk ik Maar de, de, ze zijn nog niet gevonden. De, nou. de, dat ten eerste... De, de, uh, um, en ik denk al de, dit soort alternatieven... Ze zijn ooit aan de orde geweest. Ze zijn niet zonder, zonder reden weer... In, uh, uh, hey, op de mesveld ja. van de geschiedenis terechtgekomen. We zitten nog met dit systeem met leden. Um, uh, uh, um, en ik weet, ik weet vooralsnog geen beter, hoewel het geen ideaal systeem is. Ja. Afschaffen van omroepverenigingen, dat is eigenlijk het enige wat werkt. En, be en gewoon naar één uh, grote publiek publieke Een bekende BBC of VRT model Ja. ja. Nu kom je toch even met je ik commerciële... Ik ben ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, goed, laat ik daar dan nog even tegen inbrengen. Want dat, dat wordt natuurlijk altijd heel gauw ja, gezegd precies. door mensen van... ja, we hebben een BBC-model. Maar het, het aardige van de publieke omroep nu is dat daar een tros in zit... en een VPRO, ja. wat misschien wel de twee uitersten zijn. Ja, het aardige is ook van dit model... Ik, ik heb er geen hele uitgesproken mening voor. hoor. Want de, de, de, ik heb een aantal jaar bij de VPRO gewerkt. Mm -hmm. Dus ik word geacht uh, het huidige bestel te vuren, te zwaar te verdedigen. Nou, dat, dat, zo ben ik daar niet voor geparteerd. Ik vind wel ook een groot goed in dit bestel... hoewel het steeds minder begint te worden. Kijk, dat um, uh, er een behoorlijke buffer tussen um, regering, overheden... en um, de publieke omroep zit. Meer dan bij de BBC... Nou, nou maak ik me wel zorgen omdat die buffer steeds meer aangetast wordt, nu weer de uitspraak van de Kamer, die zegt wat Radio 2 zou moeten uitzenden, <tog> of niet zou moeten uitzenden. Maar toch. Uh, uh, dat is een pluspunt van het systeem, dat het een vrij autonome omroep is, die, die gewoon zeggen dat er een behoorlijke buffer ja. tussenin zit. Ook door die omroepverenigingen en tussen tuss Den Haag en Hilversum. Maar jij kijkt ook vooral naar. Uh, nou ja, goed, jij komt van BNR, hè, dat is ja. bekend. Kleine club mensen, veel ja. doen met ja. z'n allen. Ja. Ja. Uh, korte lijnen, je kan ja. makkelijk dingen beslissen daar. Precies. Snel, je kan snel bijsturen, visie is helder. Ook naar je, naar je luisteraars toe. En wat we natuurlijk gedaan hebben met die hele versnippering, uh, uh, is iets wat. Uh, ik noem dat even, even de versnippering. Hè. We hebben natuurlijk allerlei uh, uh, groepen in het verleden een eigen. Een eigen Omroep gegeven, omroepverenigingen. Dat was vaak een confessioneel. Uh, confessionele grond had dat. En achteraf gezien, ja, moeten dus vrijzinnig protestanten. En de. En de. En de. de, de, de, de en de. En de katholieken, ja. hier gewoon een keer. Maar, maar een zeg je daarmee ook dat. dat van Bijzenveld op dit moment. Dit moment veel beter had kunnen aangrijpen. om echt helemaal de boel dan over de kop te gooien. Nou, wat ze, wat ze heeft gezegd, dat vind ik wel een aardige. Er uh, mag gefuseerd worden, vrijwillig of gedwongen. En juist aan die gedwongen fusie, ik denk dat daar wel een slag te maken is. Uh, uh, en dat, nou, iedereen houdt natuurlijk nu zijn hart vast van... oh god, als dat gebeuren gaat, dan, uh, dan is de boot aan. Want dan wordt inderdaad bepaald politiek Den Haag... hoe die, hoe die verdeelsluis eruit ziet. Maar ik denk dat daar de publieke omroep... juist een grote stem in het kapitel kan hebben... om daar de ideale uh, uh, uh, uh, grootheden bij elkaar te, te krijgen. Dat lukt nu niet, hè? Nee. Hoe kan het toch dat partijen niet kunnen fuseren met elkaar? Ja. Begrijp ik niet. Ja. Nog meer uh, bezuinigingen vandaag in de kranten. De stripfiguren die voeren ook actie. Wat is jouw favoriete <laughs> stripcase mijn, mijn favoriet is de, de strippagina van Het Parool. Die hele, die hele pagina, dat okay. is een favoriet van mij. Jij, Bas? Nou, ik, ik, uh, dirk Jans zag ik vandaag helaas in, de, in, de, in kruispoppetjes uitgevoerd. vind ik altijd fijn in het AD. En fokken uh, en sukken. Ja. Wat vind je ervan dat ze actie voeren, de striptekenaars Ja, ik vind het wel, wel leuk. Het is ludiek. Het past ook op de strippagina. Ja. Ja. ja, het is toch, nee, maar het is toch: dit is een stukje vergeten, cultuur en, en kunst. waar we iets te weinig bij stilstaan. We consumeren dat als een, als een blokje kou morgens. en dat is leuk. He, dat is een grapje, dat is, er, is, er zit iets in eh, wat je misschien heel eventjes aan denken zet. Het is, is, is triester natuurlijk ook dat, dat het hele protest tegen cultuur uiteindelijk een rituele dans is. Ja, ja zullen ze lopen ja. hiervan niet onder de indruk zijn, in Den Haag, van de stripfiguren die. Er, ah, ja. Ze zijn van het hele protest het verschil zien. Dat ze... <laughs> nee. nee, ik bedoel, het is een soort protest waarvan je denkt. Het, het moet gebeuren. Ja. Uh, uh, deze vorm daarvan is een, een lichte en een ludieke vorm... dus ja. het is nog leuk ook... En, en uh, uh, uh, uh, mensen voelen die drang dat ze moeten laten zien... dat ze het er niet mee eens zijn. Maar dat verandert, dat verandert geen Spaan. Ja. Nou, dat is een uh, mooie... fijne constatering is dit. We gaan weer vrolijk vro verder. Ja. Dank voor jullie bijdrage aan het uh, Media Forum. Kees Gaatman en Bas van Werven. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Begin aan een nieuwe week. Week 27 doen we met Sander de Vost. Maar eerst is hier muziek van Marike Jager. Traveler.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 When nothing's in the way, endless conversations shake your head. Every day is making you stronger. Ik zat ooit met haar in vliegtuig vanuit Bangkok, Marieke Jager. Ik snap dus dit liedje nu ook wel. Traveler, het staat op haar nieuwe album. Dat kwam in april uit en dat heet Here Comes the Night. Sander de Vost is hier, hij is 35 jaar, woont in Den Haag... Je gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. We beginnen ja. aan de nieuwe week, week 27. Um, jij hebt als hobby's golven en motorrijden. Ja, dat klopt. Zeker nu in de zomer. Ja, zeker. Dit is natuurlijk uh, wat afdreft de ideale periode om, uh, om dat soort hobby's uit te voeren. En ik zit momenteel even tussen twee banen in, dus ik heb een tijdje vrij. Dus als uh, dit weer blijft dus willen... ik wou zeggen, als dit weer blijft, dan uh, heb ik een hele goede zomer. Ja. Tussen twee banen in, dat betekent dan wel dat er weer een nieuwe baan is. Uh, ja, ik, ben, uh, ik heb acht jaar aan het onderwijs gezeten. Particulier onderwijs. En uh, ik ben met wat... Ik ben nog niet helemaal rond, maar ik ben uh, hier en daar bezig om, om te kijken. Het is, uh, het is wel iets wat ik, wat ik leuk vind, dus dat wil ik graag blijven doen. wordt iets in het onder onderwijs. Ja, dat is, uh, dat is de planning. Nou, behalve dat motorrijden en het golven kan je ook het nieuws goed bijhouden. We gaan ja. kijken of dat een beetje gelukt is. Ja. Ik, hoop het, ik Begin, hoop het, We beginnen met het palen van de nieuwsfactor. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Een enorme vuurzee en dikke rookwolken met daarin chemische stoffen. Nou ja, groot incident is het geweest in Moerdijk. De directeur en drie medewerkers van het bedrijf werden afgelopen dinsdag voor hun bed gelegd. Ze zouden vandaag vrijkomen, maar... Opnieuw een verrassende wending. Het OM heeft ze opnieuw aangehouden. Omdat er een nieuwe aanklacht is. De brand gaat steeds meer lijken op een misdrijf. Ja, drie medewerkers van een bedrijf uit Moerdijk... dat op 5 januari volledig uitbrandde... zouden aanvankelijk gisteren op vrije voeten komen... maar werden toch weer opnieuw aangehouden. Wat is de naam van het bedrijf? Dat is uh, Chemiepak. Dat is goed. Het gaat om de directeur, de productieleider en de coördinator. En de drie waren uh, dinsdag aangehouden op verdenken van het opzettelijk opslaan... bewerken en verwerken van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen... op plaatsen waar dat niet was toegestaan. En uh, gisteren uh, ging het om iets anders. Dat is namelijk vraag 2. De drie verdachten zouden zondag vrijkomen, maar justitie kwam met een zwaardere verdenking voor het drietal. Mm -hmm. Waarvan worden ze nu verdacht? Uh, als ik het goed geweest heb, is dat opzettelijke brandstichting. En dat is goed. Er staat een maximale straf van 12 jaar op. Een verdubbeling van de maximale straf voor de al bestaande verdenking. Uit de gisteren bleek dat vermoedelijk zodanig roekeloos is gehandeld... dat sprake zou kunnen zijn van opzettelijke brandstichting. Overigens eisen de drie verdachten vanmiddag bij de rechtercommissaris... om onmiddellijke vrijlating. Vraag 3. In 2000 ging er ook een bedrijf in vlammen op, of beter gezegd, het ontplofte helemaal. Dat was SA Fireworks in Enschede. Hele woonwijk werd daar vernietigd. Hoe heet die woonwijk? Uh, ja. Puntje van mijn tong, maar op dit moment. Was toen, uh, ik vind... woonde toen in Amerika, dus dat uh, Kijk zit er even niet meer in. Nee. nee, weet ik niet. Als je het hoort, weet je ja, het, het, het, ja. het zeker. Rombeek. Ja. Ook voor de vuurwerkramp waren er al plannen voor een grootscheepse vernieuwing van die wijk. In november 2007 werd de gemeente Enschede winnaar van de Gouden Pyramide... met de wederopbouw van de wijk Ronbeek. We gaan naar vraag 4, de vraag met het geluidsfragment. Wie horen wij hier praten? Ik geniet van elke moment. Ik heb ook de steun van mijn ploeg, die is echt sterk. En uh, ja, dat geeft mij altijd uh, vertrouwen. Ik doe geen fouten in de koers. Ik ben altijd vooraan, ik koers perfect denk ik. En de uitslagen zijn altijd goed, ja. Nou, aan zijn gebrekkige Nederlandse hoor, Philip uh, Philippe Gilbert. Uh, de Belg is het nog steeds. Dus, ja, het, een, een, het is een Belg. Uh, ja, maar... hoewel het een Waal is natuurlijk. Uh, hij uh, won zaterdag de eerste etappe van de Tour de France. Dat was inderdaad Philippe Gilbert. Hij was dus de eerste gele drager. Gisteren verloor hij die leidersstrijd aan Thor Huushoft, die met zijn ploeg Garmin Cervelo de ploegentijdrit won. Die ploeg, Garmin Cervelo, won dus de tweede etappe, Een ploegentijdrit over 23 kilometer. Op welke plaats eindigde de Rabo ploeg? Uh, die eindigde ze zevende. En ook dat is goed. De ploeg van uh, Robert Gezink. de kopman, uh, ze waren tevreden. Uh, Rabobank hoefde maar 12 seconden toe te geven op de uiteindelijke winnaar. En Geesink liep ook nog eens een keer 16 seconden uit op Tour Favoriet Contador. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is simpel, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, dan wil ik stoproepen. Dit ja. zijn de aanwijzingen. 4. Ik imiteer vaak mijn collega's. 3. Ik bezorgde mijn land een primeur. 2. Nu weet ik hoe gras maakt. Uh, stop. Uh, Novak Djokovic. Laatste aanwijzing was geweest, niet alleen won ik gisteren wimmelden... ik ben ook nog eens een keer de beste van de wereld. Inderdaad, Novak Djokovic. Het uh, staat erom bekend in het circuit dat hij zijn collega's nogal eens imiteert. Ja, ik, ik, heb het, ik heb het wel eens eerder gezien, maar het <laughs> <Ja, laughs> viel niet direct. <laughs> ja. Zijn tegenstander van gisteren, bijvoorbeeld Nadal. Uh, Djokovic die maakt zich dan zo breed mogelijk, stroopt zijn mouw op, trekt wat aan zijn broek. Aan de achterkant met name. En uh, dat schijnt Nadal dan ook <sweak> erg te doen. Hè? Hij is voor het eerst uh, de eerste Serviër die Wimbledon won. Nog nooit eerder had een Serviër in de finale gestaan uh, überhaupt. En na zijn overwinning gisteren had hij een stukje van de grasmat op. Ik voelde me net een dier, maar ik wilde toch heel graag weten hoe het gras smaakte. Het was best lekker, zei hij ook nog. Novak Djokovic, volgens mij heb je het heel goed gedaan, die eerste ronde. Factor is 6. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 Toch is onze stelling, het is goed dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, /70, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. En dan zijn we terug bij uh, Sander de Vost, 35 jaar uh, uit Den Haag, scoorde factor 6. Daarmee gaan we dus vermenigvuldigen, deel 2 van de quiz. Je krijgt veel vragen, 90 seconden de tijd. Als ja. je een antwoord niet weet, pas roepen, dan stellen we snel de volgende vraag. Ja, is goed. Komt ie? Ja. De nationale Nieuwsquiz. Hevige regenval heeft geleid tot overstroming in welke Europese hoofdstad? Uh, Kopenhagen. Is goed, Servië en welk ander land hebben voor het eerst afspraken gemaakt over vrij reizen tussen beide landen? Kosovo. Dat is goed. Op welk dancefeest heeft de politie afgelopen weekend 13 bezoekers aangehouden? Uh, weet ik niet pat Sensation leden van welke rockband hebben gisteren het graf bezocht van de 40 jaar geleden overleden zanger van die band De Doors Dus goed in een hindoe-tempel in welk land is een miljardenschat gevonden India Is goed in de jachthaven van welke stad zijn gisterochtend 30 buisjes gevonden met calciumcarbide dat is goed. Bij gewelddadige protesten in Turijn tegen de bouw van wat voor soort railverbinding zijn gisteren? ASL. Zeker 115 gewonden gevallen. Dat is goed. Wat voor soort site is pepper.nl die gehackt heeft? Dat is goed. De Nederlandse hockeydames wisten welk belangrijk hockeytoernooi te winnen: Champions Trophy. Dat is goed. Uit een opiniepeiling blijkt dat 49% van de Fransen wil... dat wie terugkeert in de politiek? Uh, Dominique strauss -Kent. Is goed. Welke band heeft opnieuw een concert in Den Haag afgezegd... wegens aanhoudende stemproblemen van de zanger? Joanne, Joanne Dat is goed. Post NL, het voormalige TNT Post... heeft op de postmarkt van welk buitenland een marktaandeel van 6%? Duitsland. Is goed. Welk evenement in Den Helder heeft dit weekend... ruim 150.000 bezoekers uh, getrokken? Uh, de marinedagen. Dat is goed. In welk land zijn 30 mensen uit de voetbalwereld gearresteerd... in verband met mogelijke manipulatie van wedstrijden? Is goed Welke Nederland een wielrenster heroverde de roze leiderslui Mami in de Giro. Is goed, de opstandelingen in Libië hebben een vredesplan... van welke Unie voor hun land verworpen? De HU, Afrikaanse Unie. Dat is goed, de supermarkt van Albert Heijn. In welke plaats is gisteren op last van de, de gemeente Vindam. gesloten gebleven? Is goed, duizenden Marokkanen zijn gisteren de straat opgegaan... om te protesteren tegen, tegen wat? de grondrecht, wijziging van de grond, uh, grondwet. Dat is goed, de nieuwe grondwet. Ja, Nou, oh, dat ging ook uh, als een trein, als een HSL zou ja. ik bijna zeggen. Volgens mij wel, ja. Hoeveel denk je? Uh, ja, het is moeilijk uh, bij te houden. Maar <laughs> ja. voor mijn gevoel, ja, ik denk 11, 12. 17, man. 17? Ja, zo, keurig hoor. Nou. 17 x 6 komen we op 102. Nou, daar uh, kan de rest van de week... Uh... Ja, ik wou zeggen dat als ik dat... Uh, de... Ik heb natuurlijk de afgelopen weken geluisterd, maar dan... Ja. Volgens mij... Uh kunnen ze hun tanden daar op stuk bijten. Dat wil ik maar even zeggen. Het is een, kijk, zelfverzekerd is die ook nog. Maar dat ja. zijn we gewend van mensen uit Den Haag. Uh, 102, dat is de aftrap voor deze week. Daar moeten de rest eerst maar zo overheen. Als dat niet lukt, dan spreken we elkaar vrijdag. En dan mag ik je 300 euro uitkeren. Ja, dat zou heel fijn zijn. Tot die tijd het normale prijzenpakket mee. Dus ja. dat betekent kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en de mok. Helemaal geweldig. En een goede reis terug. Nou, o, op de motor? Uh, nee, nee. Vandaag niet. Nee, vandaag niet. Nee, ja, nee, nee, nee. Helaas. Veel plezier en uh, ook succes bij het vinden van de nieuwe baan. Uh, dat was Sander. Uh, wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaat het over de winstwaarschuwingen. Je kan de radio of de tv of de krant niet openslaan. Of het gaat over winstwaarschuwingen bij grote bedrijven. Wat is dat dan precies en hoe erg is het allemaal? Uh, dat is de vraag. Zometeen het antwoord. Nu is het, het NOS Journaal.